Van 4 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Zeevissers hebben in Rotterdam actie gevoerd tegen het visserijbeleid van de Europese Unie. Vlak voor de Erasmusbrug voerden ze een rondje en deelden gratis vis uit aan voorbijgangers. De vissers zijn boos, omdat de EU de gebieden waar mag worden gevist beperkt. Ook mogen ze bijvangst niet meer overboord gooien. De maatregelen horen bij de nieuwe Europese Visserijwet. Veel Nederlandse vissers zijn bang dat ze door de strenge regels in de problemen komen. Het gaat net weer goed met de visserij. De strenge EU-wetgeving kan leiden tot een nieuwe crisis, denken ze. Formule 1-coureur Max Verstappen start morgen in de Grand Prix van België vanaf de tweede plaats. Hij eindigde net achter de Duitse Nico Rosberg van Mercedes. Het is voor het eerst dat Verstappen vanaf de eerste startrij vertrekt. Tot nu toe was zijn beste resultaat in de kwalificatie de derde plaats. Duizenden Nederlandse fans zijn naar het circuit van Spa gekomen om Verstappen in actie te zien. Het was nog even spannend of dat wel zou gebeuren, omdat hij tijdens de training problemen had met zijn versnellingsbak. In een zal in Italië hebben 35 slachtoffers van de aardbeving van woensdag een staatsbegrafenis gekregen. De plechtigheid was in Ascoli Piceno. De slachtoffers komen uit hun plaats in de buurt. Premier Renzi en president Mattarella waren ook bij de dienst aanwezig. Die werd geleid door een bischop. In Italië is het een dag van nationale rouw. Op overheidsgebouwen hangt de vlag half stok. Het dodental van de aardbeving loopt inmiddels richting de 300. Turkije heeft in het noorden van Syrië doelen van Koerische rebellen onder vuur genomen. Dat melden zowel het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten als de rebellen zelf. Turkije zwijgt over de bombardementen. De aanvallen waren op woningen en militaire doelen bij de stad Jarabloes. Turkije wil alle IS-strijders en Koerden weg hebben uit de grensregio om verdere aanslagen in Turkije te voorkomen. Het weer, het is 23 graden op de Wadden tot lokaal 33 in Limburg. In sommige plaatsen kan een enkele bui vallen. Vanavond meer regen en ook kans op onweer en hagel. Morgen in het oosten en zonnig en warm, in het westen bewolkt en regen. Temperatuur uiteenlopend van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 Almere richting Gorkum... staat tussen Utrecht-Noord en Knopend Lunetten... 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Lekker meedoen met deze van de Jam en de Town Cold Mellis. Even na 4 uur. Welkom terug bij uh, CFM. U drie alweer van uh, dit programma. En u uh, drie staat voor een hele hoop gezelligheid en ook heel erg veel informatie. Want we hebben druk, hè, Albert Jan? Ja, want we gaan om kwart over vier gaan we weer live schakelen met uh, het Duintjesveld. Want daar is voor ons aanwezig Joop Van Es tijdens de bekerwedstrijd. SV Zand voor tegen Allianz, die om 3 uur is begonnen. De tussenstand is momenteel 1 tegen 0. Maar de tweede helft heb ik begrepen, hebben we begrepen van Joop... dat de SV Zandvoort met tien man door uh, moet. Omdat één uh, speler een rode kaart heeft gekregen. En het hoe en waarom, dat hoort hij allemaal om kwart over vier. Uh, daardoor schuift uh, Pit Report even op. Want we kijken natuurlijk even vooruit naar de uh, Formule 1-wedstrijd... die morgen om twee uur wordt verreden... op het uh, ja, Nederlandse circuit in België. <lacht> Bijna, ja. <lacht> Bijna Nederlandse circuit in België... op Spa-Franco-Jean... waar uh, Max Verstappen vanaf een tweede plek zal gaan starten. Half vijf hebben we natuurlijk het Dier van de Week. En dit is er echt. Ik hoop voor Dolly dat het de laatste week is voor Dolly in het dierenthuis. Want we hebben haar langere tijd als Dier van de Week. En het wordt wel tijd dat Dolly ook een thuis gaat vinden. Kwart voor vijf hebben we natuurlijk het Gedicht van de Dag. Nou, vorige week bereik, bereikte mij al het verzoek om deze te doen. En de, de, de gevoelige titel is Waarom nou jij? Waarom nou jij? Ja, ja. Hmm. Kwart voor vijf het Gedicht van de Dag. Dus ik zou zeggen, we hebben natuurlijk wellicht ook nog even tijd voor sport. Kort.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 O, zij zo, zo.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 Ik op gewoon net steeds zingen Oh, I know Zij het zo sad het Darling Oh, I know Zij het zo sad het zo Het is wel een wild leven daar op Ibiza hoor. Je hij toeg a pill in Ibiza. Dat was Mike Posner. Ja, ze ik weer naar Duitsersveld. naar nou, naar al van eerst maar eerst Coldplay. Adventure of a Lifetime. Je de zin van uh, Coldplay en Adventure of a Lifetime. Ja, de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag... hebben we het over de Baker-wedstrijd. SV Zomvoort tegen Allianz. We gaan weer naar Joop voor de tweede helft. Joop. Ja Rob, die tweede helft is ondertussen een minuut of acht oud. En Zandvoort uh, dat staat achteruit te voetballen. Dus is eigenlijk het vervolg van de eerste helft waarin Zandvoort ook niet de betere ploeg was. Uh, zeker niet. Uh, kan wel zwaar gelukkig, heel gelukkig op uh, uh, 1-0. Maar verloor daar tegen Jesse de Haan voor iets heel gelukkigs. Ik heb even nagevraag gedaan. Ja nou, uh, hij gaf me een douw, ik gaf hem een douw terug. En toen maakte de Haan, zegt de scheidsrechter een slaande beweging. Dat is fout. Gewoon een rode kaart en uh, ik weet niet of dat consequenties heeft voor de gewone competitie. Geen flauw idee, dat zou ik ook na moeten vragen. Maar vooralsnog uh, speelt Sanford dus tegen, uh, met 10 uh, man tegen 11 en uh, moet het achteruit voetballen. Uh, ja, of er dan nog uh, uh, echt uh, daadkracht van Sanford is afgekomen... Ik heb geen idee natuurlijk. De, zand, de Zandvans moeten dus uh, wat, wat meer, uh, uh, ja, hoe zou je dat zeggen, meer, meer, meer druk zetten, meer, uh, zich meer in moeten zetten. En als dat lukt, ja, dat is afwachtig geblazen. Op dit moment uh, ligt de bal in ieder geval op de 5 meter lijn en mag Joris Schmid die bal in het spel gaan brengen. Dat heeft hij ondertussen gedaan. Hij tegen de wind in, komt niet eens over de middelhelf heen. Maar door alles en iedereen uh, gemist, uh, gefloten voor een overtreding van een speler van Allianz. En daar gaat Zandert met een diepe fase op de berg. Maar die was een metertje of pak nou, hem bij het 7-8 uh, te ver. Waar hij er niet erbij kon. En de keeper van Allianz mag hem pakken. Allianz nu. En aan de verstand van de national berg. Even kijken. Wordt er wordt verdedigd door Jurgen Mans. Uh, Jurgen Mans die uh, ingevallen is dus voor uh, uh, Maurice Mol. En daar gaat een voorzet van Zalf, wordt weggekopt door Jussenluij, de richtingse keeper. En uh, Jure, Nee, niet Joris Schmid natuurlijk, dat is... Uh, uh, uh, moet ik even op mijn papiertje kijken, want ik moet even die namen leren natuurlijk. <laughs> <laughs> <laughs> Rijnie Rij, Rij, Rij Mutsaar, Rij de, de, de nieuwe uh, keeper bij, Zand, bij Zandt, wordt één van de twee keepers, moet ik zeggen. En het is nog een de vraag, wie zou uh, uh, hij als eerste keeper zal gaan gebruiken? Maar toch is het al uh, meteen en hebben ze alle twee eventueel wedstrijden gespeeld. En uh, Joris Miet is wel aanwezig, maar die zit op de bank. En dat was ook het geval vorige week, uh, afgelopen dinsdag, toen Mietzlaars uh, uh, in de goal stond en Mietzlaars op de bank zat. Goed, uh, we spelen in de ondertussen in de, de 13e, 12e minuut. En Santos Assays 1-0 maar Zandvoet staat onder druk. Graag de slag. Dat was jouw verreest vanaf Duitsersveld. En straks meer info van Joop. Gaat dat wel, met jou? Ja. Oké, okay. <laughs> heel goed. Waar did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico. Sushi in Tokyo. I wanna be where you are. I'm driving in a classic car. Cuba is not so far. I can bring my guitar.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 Take me back to Hawaii Skyscrapers in Dubai Palaces in Versailles Someone you fly with me At dinner in Sicily Be who you wanna be Right where you wanna be Baby, are we there yet? Meet me at the sunset Summer will be over soon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 Kom <laughs> maar van Joop. Ja, 18e minuut. Nacho Berg. Laat zien dat het echt een slangenmens is. Hij slaat hem door. de verdediging heen. Ziet dat Lucas van Straaten helemaal vrij staat. Simpel balletje. 2-0. En of het verdiend is, daar hebben we die ook. <middels> One figure, hundred, hundred, and fit it. No, bow your move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me eat it, you know, me not quitting. Pondy the yell like Cassie and Diddy, me not wanting my watch, we like Sin City. Full time you run the thing, me thought, legit, if you don't come, give me that Buddha, be a pity. My girl, calm me down, I'll see something I want in my life, and then waste time. Are you with me free every day, baby, full time when you there for me, mind? En toch weer goed nieuws vanaf Duintjesveld, hè? SV Salvoort staat uh, op dit moment met 2-0 voor in de bekerwedstrijd tegen Alias. Hoorde ze juist van collega Joop Fres. Champagne, hoor je en uh, trouwens met Make My Love Go. CFM Race Radio, pit report. Ja, We zijn iets te laat, Albertjan. Ietsje te laat. Ja, ja. ja dat komt uh, door het voetbal natuurlijk. Maar hier is het dan Formule 1 die dus beginnen met, de, meteen met Spa, of niet? Ja, we gaan ja, het gewoon Spa. We gaan even ja. de kwalificatie weer op een rij zetten. Want er waren nogal wat strafjes uitgedeeld aan zo, de Zo, zo links zo rechts. en rechts. Er was zelfs één coureur die was 55 plaatsen teruggezet. Nou, dat wordt al lachen bij een startveld van 22 auto's. Maar een beetje de logica ontbreekt mij dan. Uh, dus snap ik dan niet. 55 plaatsen teruggezet wegens het sleutelen, motor vervangen... en de persoon in kwestie was Lewis Hamilton. Maar goed nieuws voor Verstappen op zijn thuiscircuit. Uh, Max Verstappen heeft namelijk voor vele Nederlandse fans... de tweede startplek veroverd voor de Grand Prix van België. Nooit eerder wist de 18-jarige coureur zich zo goed te kwalificeren. De Nederlander wist net als Red Bull Racing Teamgenoot Daniel Ricciardo... door te dringen tot Q3, kwalificatie 3. En veroverde daarmee de tweede startplek door 1.46.8 te rijden... Verstappen mag dus vanaf de eerste rij vertrekken naast de Mercedes van Nico Rosberg. De Duitse pakt pakte pole position met een tijd van 1,46,7. Als u daarna gaat, het scheelde nog geen tweehonderdste van een seconde. Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel van Ferrari starten als derde en vierde... gevolgd door Ricciardo. Sergio Perez en Nico Hulkenberg voor India. Valerie Bottas van Williams, Jensen Button McLaren... en Felipe Massa van Williams. Rosberg, Ricciardo, Vettel en Rijkonen hebben in de race wel mogelijk een voordeel ten opzichte van Verstappen. De vier reden namelijk in Q2 hun beste tijd op zachte banden. Die zijn duurzamer dan de superzachte banden die de Nederlander gebruikten, net als de rest van de top 10. En mogen daarop starten. Verstappen zal waarschijnlijk eerder een pitstop moeten maken. In Q2 vielen Romain Grosjean en Kevin Magnussen... Esteban Gutierrez, Julian Palmer en Pascal Wehrlein af. De Renaults wisten zich dit seizoen nog niet zo goed te kwalificeren. Gutierrez moet op de weer vijf plekken terug als straf... voor het hinderen van Wehrlein in de vrije training. In Q1 kwamen Fernando Alonso en Lewis Hamilton nauwelijks in actie. De McLaren-coureur viel stil door motorproblemen. De Mercedes-rijders spaarde zijn banden... De meervoudige Formule 1 wereldkampioenen moeten achteraan starten... wegens gridstraffen voor het gebruik van meer, dan, meer nieuwe motoren dan uh, toegestaan. Ook Filippe Nasser van Sauber, Esteban Ocon van Menner... Daniel Kviat, uh, Toro Rosso en Magnus Eresens van Sauber vielen af in Q1. genoemd krijgt ook nog een gridstraf... maar zal voor Alonso en Hamilton starten. Morgenmiddag, 2 uur, de start van de Formule 1 race. Te volgen op de diverse tv-kanalen. De grote prijs van België. Dat gaat een hele mooie worden morgen, Albert-Jan. Dat weet ik zeker. Jazeker, jazeker. jazeker. Heel veel straffen die uitgedeeld zijn. Nou, jongen, nou. jongen, jongen. Jonge. Hier is Elle Clark. In Father and Friends. Oh, papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, nothing that I wanna say, I haven't said before. But to use your words. You'll never be too sure See, even though I don't always show I'm glad that you're around oh, said I'm glad that you're around Oh, son, it's so strange to hear and you see That someone so different is a soul like me op een echte Sanford-feestje op de radio... met Alan Clark en zijn vader. Vader en friend, hoorde je hem. Het is half vijf, tijd voor het dier van de week... en ze zit er nog steeds, jawel, Dolly. Dolly, ja, Dolly is een eigenzinnige dame van 13 jaar. Al anderhalf jaar woont deze dame in het dierenthuis Kennemerland en nog steeds heeft zij haar gouden mandje nog niet gevonden. Een flink aantal katten promoot zichzelf en wordt snel geplaatst... maar onze Dolly... Kijkt de kat uit de boom en dan loop je op de, de kans op het gouden mandje af en toe mis. Dolly is zoals gezegd eigenzinnig, een echte lappendame... die best wel eens een tik uit kan delen. Maar lief en vriendelijk kan, zijn, kan ze absoluut zijn... en dat ligt ze heel hard te spinnen. Wat Dolly graag wil is iemand die in haar, in haar waarde laat... en de band rustig met haar opbouwt. Iemand die een lekker zonnige tuin heeft en een rustig huis. En dat gouden mandje, dat verdient Dolly absoluut. Het dierenasiel is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur... en te bereiken via telefoonnummer 571-3888, 571-3888. En uh, kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemaland.nl... want ook Dolly verdient een thuis. Ik Ga gewoon een keertje langs he, aan de Keesomstraat nummer 5. Vind je het uh, dierenthuiskennemaland en heel veel dieren wachten op een nieuw baasje? Kees op straat 5, iedereen is van harte welkom. Juist zo dadelijk het gedicht van de dag. Het is weer een mooie, een tranen trekker eerste klas. Waarom nou jij? Maar eerst gaan we luisteren onder meer naar deze van Curtis Tigers. Hier is hij nog een keertje met I Wonder Why. Love is a hunger that burns in my soul.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 Nou, dan gaat die koptelefoon niet meer af, hè, Albertje? Oh, wat klinkt die lekker, joh. Wat klinkt die dan goed? Heerlijk. Hè? De zin van Curtis Tigers. Daar hadden we het over. Mets, I wonder why. Zodanig gaan we weer naar Duintjesveld schakelen. Naar Joop van de wedstrijd van vandaag. SV Sanford tegen Allianz hebben we het over een bekerwedstrijd. Eens even kijken hoe de heren met 10 man tegen 11 zich houden al daar. Maar eerst Omi. Hier is Chile daar. En is aan. Solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is. Thank you. Was uh, Omi en de cheerleader. We schakelen weer uh, live over naar Duitjesveld. Joop, hoe is het daar? Ja, uh, lekker. Ik zit uit het windje op dit moment. Het is gewoon warm ah, waar ik nu zit. <laughs> <laughs> maar het spelletje is aan de andere kant van het veld. Met andere woorden, Zandvoort staat weer onder druk. Is een paar keer. Uh, Leuk uitgekomen. Flitchert onder andere dat het tweede doelpunt van, uh, van Lucas van straten en het tweede doelpunt van Zandvoort uit is voortgekomen. Maar daarna is het weer ingekokt eigenlijk. Zo moet ik het zeggen. Zandvoort kan de bal niet in de ploeg houden. Uh, speelt uh, tegen de wind in. Maar dat zou eigenlijk geen probleem moeten zijn. Want een voetbal in de ploeg, een echte voetbal in de ploeg. die kan beter tegen de wind inspelen dan met de wind in de rug. Dat weten we eenmaal. En dat is eenmaal een gegeven. Maar Allianz, die laat zich gewoon het kaas niet aan de brood eten absoluut niet, verre van dat. Ze uh, spelen met een sterk middenveld en uh, vier spitsen. Ze houden de spits aan uh, n 3 centrum, links en rechts. En ja, ze zitten zo het deal van, van Reinier Mutsaar onder uh, druk. Uh, nu een corner voor uh, uh, Allianz. Van mij gezien echt diagonaal aan de andere kant van het veld. En, uh, dus ik, uh, ik kan niet precies zien uh, als er zandwoorders uh, bij iets betrokken zijn, dan, uh, wie er dan zijn geweest. Maar goed, dat is nog van later zorg. Voorlopig moet die corner eerst genomen worden. En hij krijgt nu het seintje. Hij heeft even een flinke aanloop, ik weet ik niet. En daar komt die bal. Hoog voor de goal. Uh, wordt weggekopt. In, nee, in de voeten van een Allianz-speler. Het gaat 16 meter gebied in. Peseert, probeert daar te passeren. Nee, naar zijn berg kan hij die bal wegpakken. De stand sparteert naar, boven, naar voren. Een vis en Visser kan hem aannemen. En hij heeft alleen nog één voor zich. Maar daar kan hij niet langs. Op dit moment staat hij tegen de zijlijn aan. Uh, nee, dan komt hij weer. Uh, Peter Koper. Peter Koper? Nee. Open kan er net niet bij komen. Allianz heeft is weer een bal zitten, maar mag wel via uh, kijken, uh, wie het is dat uh, van wel in de uh, kan die uh, gaan ingooien op de helft van Zandvoort. En dat uh, ja, een bal moet nu eerst gehaald worden. Daar is hij dan eindelijk en er moet nog bepaald worden welke speler er is. Maar ik begrijp het niet dat Allee zo in feite haast moeten hebben. Of ze hebben, zouden moeten gedacht, nou, Zandvoort uh, staat voor, wij hebben er toch geen baat bij, want dan gaat er maar eentje over naar de knock out -ronde. en uh, ja, Zandvoort heeft al twee wedstrijden gewonnen natuurlijk, en flink gewonnen En Allianz, maar ja, dat zou natuurlijk de eer ernaast zijn, zou ik als voetballer denken, überhaupt als sportman denken, als ze dat inderdaad zo zou zijn. En daar gaat die bal orakelings oh, over de lat. nee, hij gaat erin, hij werd richting veranderd door een Zandvoortse uh, verdediger. En nogmaals, aan de andere kant van het veld. Ik denk, maar ik weet het niet zeker dat het Peter Koper was. Die bal die, uh, die krijgt een behoorlijk puiseffect. Gaat over uh, Midsaars heen en die verdwijnt in het doel. Met andere woorden, de stand is nu 1-2. En ik weet niet of je het in de gaten hebt, Rob. Maar uh, de eerste wedstrijd op de radio van dit seizoen... En we hebben dat twee hoe de live mee Ja, ja. mooi is dat. Ja. Gaan we gewoon het hele seizoen vol houden hoor, Joop. Ja, ja toch? Dit is heel goed. Goed, twee eten is versant goed op dit moment. En uh, ja, uh, ik weet niet of... Ik heb het niet geïnformeerd of uh, Allianz die andere wedstrijd ook gewonnen heeft. geen flauw idee. Maar ik denk dat Sanford in ieder geval aan een gelijkspel genoeg heeft. Mocht het 2-2 gaan worden. Dan gaat Berg weer. Berg, nee. Die, oh nee, uh, uh, Boy Fischer was het. Die raakt de bal kwijt door een uh, verdediger die de bal over de zijlijn glijdt. En Zandvoort mag gaan gooien. En daar gaat Jurgen Mans. Oh, Jurgen Mens Mans gaat daar naartoe. Omdat uh, Jurgen de Mans die, uh, die ingevallen is, zoals ik net al gemeld heb. Maar het is oud, oh, ja, zie je wel. Het is toch Zandvoort dat mag gaan gooien. En Van der Linden gaat zich ermee bemoeien. Naar uh, per straten. Die, die laat die bal uh, afstoppen, maar die bal gaat over de zijlijn. En Zandvoort mag gaan gooien. Ter hoogte van het 16 meter gebied van uh, Zandvoort. Uh, uh, van de uh, Allianz moet ik zeggen. En nog gaat uh, Molens wel Jullie uh, weer teruggekomen. Soms is een seizoen weg geweest. Maar had uh, eigenlijk weer een mispijt van. En daar laat uh, uh, boy, uh, nee, uh, uh, berg Die raakt die bal helaas kwijt. Wordt daarvoor getransporteerd, De bal gaat over de zijlijn. En die, die grensrechter die zit in het verlengde van die zijlijn. Die bal ging er gewoon overheen. Die grensrechter die vlagt daar niet voor. En dat vind ik dus niet goed. Het is weliswaar een man natuurlijk, van Allianz. Maar hij moet daarvoor vlaggen. Of je nou voor een bepaalde club hebt of niet. Je moet gewoon, gewoon over de vlaggen. Die instellingen heb ik, die heb ik altijd gebezigd en dat zal ik altijd blijven doen. Want door dit soort uh, atofietjes kan een, een, een club gewoon een slechte naam krijgen en dat moet je niet hebben. We weten nog uit het verleden diverse mensen, bijvoorbeeld bij Ripperta uh, en bij uh, De Brug. Ja, die stonden gewoon rond bekend dat ze niet goed uh, vlak doen. Laat, laat ik het teken zeggen. En uh, ja, die stonden aan beide zijden ook in de omgeving bekend. Goed, de Bal moet overgegaan worden. Die gaan we nog heel even doen. Kijken of Zandvoort nog in balletje kan komen. En dan gaan we weer terug naar uh, de studio. De bal gaat over de scène, 4 en 8 van Zandvoort. We gaan terug naar de studio. De stand is 2-1. En we hebben nog nou, een minuut of vijf te spelen. Hoog uit. Dankjewel Joop. En uh, mocht er nog gescoord worden, dan horen we het graag van je. Ja. Oké, okay, dankjewel Jop, voor vanaf Duintjesveld. Zo dadelijk het gedicht van de dag, maar eerst nog deze van Sean Mendes. I won't lie to you I know he's just not right for you And you could tell me if I'm off, but I see it on your face When you say that he's the one that you want And you're spending all your time in this wrong situation And anytime you want it to stop I know I can treat you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 Ja, de bekerwedstrijd van vandaag is uh, bijna ten einde. De wedstrijd uh, SV Stolvoort tegen Allianz op dit moment. Een 2-1 stand al daar. En mocht daar nog verandering in komen, dan horen we dat ze zo dadelijk van uh, Joop van volgens mij gaat de telefoon eens even kijken. Joop, Joop. Ik heb een doelpunt. Je hebt een doelpunt, ja, je bent erin hoor. Oké, okay, neem die kwalijk. Ja, ja. Uh, een vrije schop van uh, Nigel Berg. Prachtig mooi klaargelegd voor uh, Boy Passeert één man en kan Sanford aan 3-0 helpen. En ik durf nu al te zeggen dat Sanford definitief... naar de knockoutfase outfase op de KNVB-beker is. Dat zijn mooie berichten. Dank u wel, Joop van Jawel, aansluitend uh, komt hij er dan aan, hè. Het gedicht van de dag bij CFM. En het gedicht heet vandaag... Waarom nou jij? Als er iemand bij me wegging... heel even snikken...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 dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze? Ik voel alleen de pijn van jou hier bij me missen. En ik, ik kan er niet mee omgaan. Ik kan er echt niet meer mee doorgaan. En ik zou wel willen smeken, je op mijn knieën willen smeken... als ik wist dat ik nog zin had. Maar de dagen worden weken en weken worden jaren... Dit, dit gevecht kan ik niet winnen, want jij, jij zit veel te diep van binnen. Waarom nou jij? Waarom ben jij uit mijn leven? Waar ben jij, waarom ben jij niet gebleven? Waarom wou je mij niets meer geven? En waarom ben je vertrokken zonder reden? Ik hou je vast in mijn gedachten. Ik zie nog hoe je naar me lachte. Ik mis je lippen op de mijne Een beeld, een beeld dat nooit meer zal verdwijnen Jou, jouw hand niet meer in de mijne Dus, dus tel ik de lege dagen Die zonder jou voorbij gaan Geen hoop op wat dan ook Maar jij, jij zult soms nog aan me denken Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, laat maar ik tel gewoon de lange dagen. Ik tel gewoon de lange, lege dagen. Maar ik wil niet. Ik wil niet meer. Als er iemand bij me wegging, heel even snikken en weer doorgaan. Heel even woelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou, om jou ben ik verdrietig. En zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten en mij geen moment met rust laat. En dat er dan mensen zijn die lachen. En dat er dan mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn. De pijn van waar God, waar is ze? Ik voel alleen de pijn van jou hier bij me missen. En ik kan, ik kan er niet mee omgaan. En ik kan er echt, echt niet mee omgaan. Mijn droom, mijn droom is in rook opgegaan.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 Vertrokken zonder reden. Ik hou je vast in mijn gedachten. Ik zie nog hoe je naar me lachen. Mis je lippen op de mijne. Een beeld dat.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 En na het gedicht van de dag hoor je Marco Borsato. En uh, waarom nou jij? Wat een toeval. Hè? Wat, wat een toeval, toeval weer. Ja. Ja. En hij is er weer. Zeker, Hij is er weer. Goedemiddag Frits. Goedemiddag. Middag. Hallo, pak even de microfoon erbij. Wat? Uh, wat uh, ja, we willen weten wat die allemaal gaat, uh, de, foto's gaat van uit, uh. de foto's van vorige week zijn nog nat. Van ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En uh, nou zit je er alweer. En wat ga je vandaag doen? Uh, vandaag ga ik een lekkere zomerse muziek draaien. En ik, uh, ja, vandaag eventjes geen gast, omdat ik uh, ja, eigenlijk een beetje uh, naar de vakantie toe aan het werken ben. Ja, ja, maar, nee, ja, ja. ja hij ja, staat nog met de gast van vorige week natuurlijk in je hoofd. Dus je ja. denkt. Van <laughs> Het is niet goed voor mijn hart. Of, uh, uh, ja, nee, rustig, aan, rustig aan, Rob. Rustig aan. Oké. Okay. <laughs> nee, leuk. Je, maar je gaat uh, twee weken. We moeten weer missen. Dus volgende ja. week en die week erop. Want dan zit je lekker in je pizza. Mm, dan zit ik in je pizza, inderdaad. Lekker aan de sangria. Of uh, een lekker pulsje. Maar ja, jo, joh, hij zoals hij wel kennis, Zoals mijn kennis zegt. Na gedane arbeid is het goed rusten. Ja, toch? Ja, nee, helemaal goed. Heb je hebt al die mensen op Facebook alvast geïnformeerd? Dat uh, je... nog, niet, nog niet. Maar dat. Nog uh, niet. de is de Ja Zeker. Hij is twee weken niet. Zomer twee uur bij de live. Ja, ja, lekker met ja, zomerse muziek? Ja, lekker de zomerse muziek inderdaad. En, uh, ja, eventjes geen gast dus, zoals ik al zei. En, uh, ja, we gaan lekker uh, naar de vakantie toe werken. Heel goed. veel plezier, Fred. En een hele fijne vakantie. Ja, dankjewel. Heel veel plezier. En uh, luisteraars, gewoon blijven luisteren. Want uh, Fred, twee uur live met heerlijke zomerse muziek. Zoals we net, het zit erop voor ons. Ja, en morgen Formule 1 om 2 Morgen hebben we vrij. Ja, we gaan een Formule 1 kijken. Hè? Uiteraard. En uiteraard. de honneurs worden waargenomen door Andor en Jaap. Hartstikke goed. Oké, okay, wij zeggen tot uh, ja, volgende week. Volgende week zaterdag tijdens de historische Grand Prix. En vlak voor de Grand Prix uh, parade zijn wij we weer drie uur live... van twee tot met vijf met Zandvoort op zaterdag. Tot dan en een hele fijne zaterdagavond. Dag, Some doei doei. In bad, they can really you made. give